Op 106.9. Straks meer. Zie, FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De Tweede Kamer voelt er wel iets voor als Nederlandse militairen in afstand.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 destiny you and me Over vier inmiddels bij ZFM Zandvoort en AB Radio.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 Als mee gaan huizen, het is stil achter de ruiten. Wie kan mij zien? Op de hoogte. Iedere zondag tot 5 uur. Tell me why You're gonna love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 waarmee ook zij hun steun uitspreken. Oké, okay, maar jullie vertrekken al om 8 uur, zie ik. Ja, dat klopt. En uh, wat is we... een beetje de route? Ja, uh, we vertrekken eerst uh, van uh, station Haarlem-Spaarnwoude. Dan gaan we naar Alkmaar, dan zijn we om 9 uur. Uh, vervolgens gaan we naar Amsterdam, en naar Zaandam... en dan komen we aan in Haarlem bij het provinciehuis. En wie zitten er allemaal in de bus? Uh, er zit... In de bus zitten voornamelijk SP-leden uh, die uh, al die tijd worden opgehaald. En uh, er gaan ook mensen mee die, uh, die zich daarvoor hebben aangemeld. Oké, okay, en hoeveel zijn dat er ongeveer? We uh, verwachten dat, dat, dat, de bus, dat er in totaal ongeveer 20 mensen in die bus zitten. Oké. Okay.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 Till I die, and that's no lie Red, red, red wine can't get you on my mind, wherever you may be I'll surely find I'll surely find Make no fuss, just Vijf uur. van Johnny Cash. En daarvoor UB40 met Red Red Wine. Nou, Jaap Koper is red inmiddels... Uh, ja. Rode wijn? Ja. Lekker Dat hoor. Komt, uh, ik, ik denk altijd aan Van Kooten in de Bie. <laughs> Rozen, rumbonen en rode wijn. Oké. Okay, yes. <laughs>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 En het was bij de wissel tussen Michel en zijn zoon Jeroen. Dus daar gebeurde het. Toen hadden ze de leiding. Maar ja, doordat ze die verplichte stop moesten doen... Um, ja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 Ja, dat was uh, Propaganda met Duel. Ja, ik heb het opgezocht. En uh, Jaap Koper zat te ja. springen. Ja, want ik text. wist hem ook, die plaat. Kijk, en als jij <laughs> vorige week meegedaan hebt aan een Raadje Plaatje... Dan moet je dat, dat nummer dus natuurlijk gewoon uit je hoofd meteen blind weten. Duel, eye to van Propaganda. Ja, maar ik was geen eerste geworden. Nee?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 dat kampioenschap binnenhaalt ja. en het was één keer zelfs zo dat hij... Uh, dat ja dat daar was toen geen kruid tegen gewassen ik geloof dat dat de eerste keer dat uh, was dat hij die titel binnenhaalde na nou, toen was het na drie races was het al beslist dus, uh, ja. of na vier races al en ja, dat, hadden we vijf is... races uh, hadden we toen uh, hadden we toen nog ja, en het, uh, dat, dat, ja, dat, dat, dan, dan is er eigenlijk uh, geen uh, geheim geen meer aan om het maar nee, zo te zeggen. Nee. Maar ja, het... je blijft het volgen, want je ja. weet maar nooit. Maar toch, het is, uh, het is ja, niet zo Ja, en dat heeft ook te maken met uh, de twee verschillende divisies. Hè? Je kan, uh, kijk, bleek hem al even laag laak kunnen eerste worden. Maar dat kan ook de laat in de prenten worden. En dan hebben ze evenveel punten. Hoewel vandaag, uh, doordat het resultaat in de divisie 2 van de laat en prenten net even een tikje beter is dan de zesde weer in de divisie 1. Ja, ja. En daar zitten, daar daar zitten de, de kleine daar zitten verschil in. verschillen in. Ja, en als, uh, als als je dan daarnaar kijkt... Want dan hoop je dan maar... als je als rijder bovenaan staat... dat die andere het dan wat slechter doet... in, die andere in de andere, divisie. Ja, in de andere ja. divisie. En dat is het, het leuke aan het Winter Endurance Kampioenschap. En het gaat uiteindelijk... er altijd een beetje relaxed aan toe. Het is niet dat er met, met het mes op tafel... Wordt, wordt, wordt gespeeld. Ik zou bijna zeggen... dat met het mes op tafel... of met het mes, mes in de, de, de auto gereden wordt. Zeg ja. maar. Want dat is meer op A-evenementen... toch wel het geval... Daar gaat het er om. Dan wordt het echt wel eens een tikkie boom uitgedeeld. En dat levert het dan alweer hoogoplopende oplopende emoties op bij de sportcommissarissen. Dat zie je hier allemaal wat minder. Het, men komt ook veel meer bij elkaar over de grond. Het is ook een beetje, leentje buur, ja, een beetje leentje buur spelen. Ja. Van heb jij nog een sleuteltje want we hebben een beetje moeilijkheden. Nou zo, zo gaat het. Het is toch een klein beetje samenhorigheid saamhorigheid gevoel.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 En uh, weer een ander, dat uh, viert uh, lekker, uh, geloof ik, uh, Een weekendje thuis. weg. Een weekendje weg. En er is er een die gaat een weekendje weg in het zuiden. Ze vieren, nou, daar hebben we nu net carnaval. <laughs> ja, dus dat is ook niet zo handig, en, maar goed. Uh, ik zei gek, ik heb een uh, stuk cursus. Dus, uh, oh ja. Uh, ja, dat is dan weer iets minder. Ja, maakt niet uit. Maar goed, oké. Okay, Persoonlijke ja. ontwikkeling is ook wel niet onbelangrijk. Maar laat het Let op, laatste. raad je plaatje. Ja. Nou, die moet ik dan toch echt schuldig blijven, hoor. <laughs> ja, dat was een moeilijke. Ja, dat is een moeilijke. Is dat een uh, oude songfestivalplaatje? Mm, ja, ja het volgens was, mij wel. Uh, het is Nederlands. Ja, dat, was, dat waren die, die, die, die meiden die toen bij Paul de Leeuw waren geweest. Met die ik niet, Ja, ik weet het niet meer, maar ik, ik, ik, zou, die, die, ik, ik ben de naam kwijt. Uh, Tramble. Zie je? Ja, zie je. Met? Zie je? Ja, daar weet ik het niet meer. <laughs> Amamamba. Ja. Jij zegt het. Ik zeg het. Nou, laten we daar maar mee afsluiten tot aan het nieuws. Ik wil zeggen, iedereen een fijn weekend nog. En tot de volgende keer.